De regeringspartijen VVD... En de het geluid VVD van Capella. ...dat er volgend jaar 6 miljard euro extra moet worden bezuinigd... zoals eurocommissaris Reen deze week zei. Volgens VVD-fractieleider Zeilstra... zal er zelfs meer worden bezuinigd als Brussel dat vraagt. De VO-raad stelt voor om de diploma-uitreikingen... van andere scholen waar mogelijk fraude is gepleegd... ook uit te stellen tot na 27 juni. Dat zijn voorzitter Slachter van de Belangenorganisatie... van Middelbare Scholen in het NOS Radio 1-journaal. De schoolbesturen in Rotterdam hebben dat besluit al genomen. De VO-raad adviseert andere middelbare scholen in het land... die met fraude te maken hebben datzelfde te doen. Leerlingen die gefraudeerd hebben... kunnen nog tot morgen middag gebruik maken van de inkeerregeling. Ze moeten zich dan melden bij de directie van hun eigen school.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 Staatssecretaris Van Rijn heeft nog eens benadrukt dat zwaardere eisen om in een verzorgingshuis te komen alleen gelden voor nieuwe gevallen. Hij reageerde op een artikel in Trouw dat ouderen soms gedwongen moeten verhuizen als gevolg van de bezuinigingen. Iedereen die een indicatie heeft om in een instelling te verblijven, houdt die, zegt staatssecretaris Van Rijn. Het weer. Vanuit het zuiden regen en motregen. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag wordt het 17 tot 20 graden. Het blijft droog met geregeld zon. Zaterdag buien, zondag weer droog en ook iets hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. En dit is de anwb Verkeersinformatie. We hebben een drukke avondspits achter de rug. Had alles te maken met regen en ongelukken. Dat was vooral het geval in het midden en zuiden van het land. En toch is de spits nu een snel aflopende zaak. Er staat in totaal nog 35 kilometer file. De meeste vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg door een ongeluk bij oorschot. Er staat 7 kilometer. Wel zijn inmiddels alle reizen ook weer open. Op de A59 zit ik de zee richting Ost. Daar staat tussen Ost en Knopel de Palgraaf nog 5 kilometer. En verder is de N206, de weg Zoetermeer... leidde in beide richtingen dicht door een ongeluk. De weg is daar dicht tussen Zoetermeer en Stompwijk. Houd daar dus rekening met een omleiding. KPN introduceert KPN1, de 1 een van eenvoud. Van vaste en mobiele telefonie en internet... in één oplossing die meegroeit of krimpt met uw bedrijf. KPN1 is één contract, één factuur...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 Ik ben Hans Dulver, tenoorsaxofonist. saxofonist, met een swingende rechterhersenhelft, de kant voor creatief zijn. Ik ben Femke Nijboer, neuroengineer. Ik heb een significant beter ontwikkelde linkerhersenhelft om te analyseren. Ik ben Arjen Oskam, accountant bij Mazar, waar we beschikken over een prima linker- en rechterhersenhelft. Mazar, accountants en belastingadviseurs die kunnen analyseren en kansen creëren. Dat vinden ondernemers heel waardevol. Mazar, verandert kennis in kansen.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 Helemaal niet raar dat Zilveren Kruis Achmea daarom een adviseur Gezond Ondernemen heeft. Die weet hoe uw bedrijven staat qua zorg en verzuim, ook ten opzichte van uw concurrenten. Haal meer uit uw mensen. Ga naar zilverenkruis.nl slash gezond ondernemen. Zilveren Kruis, raad en daad. Dit is Radio 1. De NTR. Dames en heren, goedenavond. Onze gast is een Nederlandse architect die al sinds 2004 werkt en dus bouwt in Afghanistan. En dat klinkt bijna ongelooflijk, want wij denken dat de boel in Afghanistan toch vooral wordt opgeblazen. Maar daar legt hij zich niet bij neer, want als je denkt dat alles weer stuk gaat, kun je er net zo goed niet aan beginnen.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 Uh, hashtag, radiokunststof is ons adres. En het lijkt mij leuk als u reageert. Er is namelijk heel veel te bespreken. We hebben hier een man aan tafel, uh, Anne Veenstra. Hij werkt in Afghanistan uh, en woont in Kabul. Maar hij werkt ook in uh, India en in Nepal. Hij, hij is architect, uh, hij bouwt, hij denkt na, hij denkt na over duurzaamheid. En ik wilde met hem allerlei bomaanslagen die deze week plaats hadden gevonden in en rond Kabul bespreken, maar hij komt binnen en hij werpt op tafel voor mijn neus en dat prikkelde mij nogal olifantenpoeppapier. Dat klopt. Anne <laughs> uit, uh, uit Delhi. <laughs> ik wil het helemaal niet meer over bommen en granaten hebben. Ik wil het over olifantenpoeppapier hebben. Ja, nou Wat die, is dit? die die die bommen en granaten die komen wel op CNN en BBC terecht. Uh, dit is een uh, proces uh, wat wij opgestart zijn met ons platform in, uh, in Delhi. Uh, dat heet uh, Delhi 2050. En een van de dingen die we daarin naar voren proberen te brengen... is om fundamenteel uh, op een andere manier naar een stad te kijken. In dit geval uh, de hoofdstad van, uh, van India. Ja. Uh, dus als je denkt aan uh, olifantenpoep... Uh, denk je niet meteen dat je dat ook kan hergebruiken voor prachtig papier... En afhankelijk van wat de olifant uh, gegeten heeft... is de kleur van het papier anders. Dus deze kleuren die ik nu in mijn handen heb... dat, dat gaat van, van beige naar, naar wat donkerder bruin. Dat is de originele poepkleur van olifantenpop. Nou, uh, of, of is... in, in de zomer eten ze wat anders dan in de winter. Ja. Uh, en dan, omdat er genoeg vezels in zitten, kun je het uh, wassen. Uh, en kun je er uiteindelijk zeg maar, papier van maken. Ja. Uh, dus het is niet precies dezelfde kleur, maar het is wel. Uh... Het benadert de, ja. de origineel. Nou, ik was natuurlijk zo kinderachtig dat ik er ook meteen aan moest ruiken. Heel ja, goed, dus, dat doen veel mensen. Dus ja, ik heb heel, heel veel van die hele kinderlijke impulsen. En toen rook ik niks behalve je ruikt vezels. Dat ruik je eigenlijk. Ja. Hè? ja. ja. Wat, wat, wat, uh, wat is het eigenlijk dat jij verbindt aan zo'n project, Anne? Uh, Delhi 2030. Yeah. Um, nou, Voor een redelijk deel van het jaar uh, wonen en werken uh, wij in, uh, in Delhi. Um, op dit moment in uh, zeg maar Greater Delhi, uh, dus dat heet de National Capital Region... Uh, wonen 46 miljoen mensen. En uh, er zijn echte problemen uh, over mobiliteit, over water, over uh, afval... Ja. Um, stedelijke ontwikkeling... Um, en wij hebben bedacht met onze platform uh, dat zeg maar de Nederlandse manier... Hè, wij zijn in Nederland erg goed in uh, plannen en nadenken over de lange termijn. Uh, elke vierkante centimeter, daar maken we een ontwerp voor, voor de komende 25 jaar. Uh, we zijn een beetje positief obsessed met, uh, met plannen. Uh, en in India is dat ongeveer tegenovergestelde. Hè, dat uh, men leeft... Uh, met de week, misschien een maand en als je geluk hebt met, uh, met het jaar. Um, dus toen wij begonnen aan deze exercitie, verklaarden ook veel mensen ons voor gek. En die zeiden van uh, India en lange termijn planning, dat heeft helemaal niets met elkaar te maken. Dat, uh, dat is een uh, onbegonnen werk, dat is uh, de categorie Ja. Yeah. Um, maar we zijn naar twaalf steden gegaan uh, in India, uh, voordat we aan Delhi 2050 begonnen. En uh, tot onze positieve verbazing uh, uh, was het een groot succes in die steden om over de lange termijn toekomst van die stad te praten. En daar was belangstelling voor. Heel veel. Van ja. de lokale mensen. Ja, ja, en niet alleen van, uh, van architecten en planners, maar eigenlijk uh, iedereen die om die stad geeft. Als ja. dus je echt zorgen maakt om de lange termijn toekomst van jouw stad... Ja. Uh, en je bent een schrijver of je bent een, uh, een ambtenaar... of je bent een uh, dokter uh, of je bent een, uh, een broodbakker... Uh, dat, dat bindt ons allemaal... Ja, en veel mensen... maar, maar dan Sorry. toch even terug naar mijn vraag. Wat bindt jou daar dan per se, per se aan? Je hebt een, een huisje, in, in, in, of een huis, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ja. Je, je woont deels in Delhi. Ja. Je vrouw is Indiaas. die komt uit Delhi. Ja. Uh, is dat wat jou aan die stad bindt, dat jij vindt dat jij je daar ook over moet bekommeren? Nou, dat maakt het wel zeg maar, een stuk makkelijker... dan zeg maar, een uh, ingevlogen uh, buitenlandse consultant. Ja die dat puur als, als opdracht zou doen. Dus als je daar woont en als je ziet zeg maar, dagelijks wat, wat de uitdagingen en de problemen zijn... dan helpt dat zeg maar, in je motivatie. Ja. Maar jij hebt je gebonden aan diverse steden. Dus jouw hart ligt niet op één plek, maar op diverse plekken. Jouw hart ligt ook in Kabul. En vriend, vrienden en kennissen van jou die hebben ons allemaal verteld... dat je je daar met huid en haar aan verbonden hebt. Je hart ligt ook in Nepal... Hetzelfde uh, liedje. Ik heb een groot hart. Je hebt een heel groot hart. En een reizend hart ook, hè? Jij leeft ja, op al ben... die plekken, verbind je je? Of, of, of maak ja. ik het nou iets te, iets te mooi en iets dynamisch? Nou, in, in je inleiding vergat je denk ik één ding. Dat is zeg maar dat ik ook uh, lesgeef. Uh, in in uh, Kabul heb ik dat uh, 4,5 jaar gedaan. Uh, in, dit, in dat geval uh, pro bono. Uh, in Delhi heb ik uh, twee jaar lesgeven. En ik heb net een semester in, uh, in Kathmandu aan de tribu van uh, universiteit uh, uh, gedaan. En ik denk: uh, als je lesgeeft en zeg maar met de volgende generatie uh, uh, architecten en planners bezig bent. Uh, en als je in die stad woont en met die mensen eet, uh, ja, dan schept dat een band. Uh, maar ik ben ook een, een, een Nederlander. Uh, en sommige Nederlanders die langere tijd uh, in het buitenland uh, verblijven... ik zat een tijdje ook in, uh, in Londen voor, uh, voor Afghanistan... Uh, die worden heel cynisch over Nederland. En die zeggen, Nederland is zo klein en allemaal uh, kleinschalig... klein burgerlijk en klein kikkerland en, uh, en dat soort dingen. Maar ik vind het altijd heerlijk om terug te zijn in Nederland. Uh, ik ben er niet zo heel vaak, maar... Uh, ja, dus uh, ja, misschien heb ik een groot hart. Ik, uh, ik weet het niet, maar dat... Uh, ik, of een passie, het is een, uh, of een combinatie van beide. Ja. Dat, uh... laten, laten we even, laat ik iets, iets meer over je vertellen... zodat de luisteraars ook echt weten of beter kennis kunnen maken met Anne Veenstra. Die luisteraars mogen overigens reageren... via het gastenboek van onze website radiokunsthof.nl of hashtag radiokunsthof. Anne Veenstra is mijn gast. Hij is architect, werkt... Negen jaar in Afghanistan. Sinds 2004 woont hij onder andere in Kabul. Maar hij werkt ook in India en Nepal. Pendelt heen en weer tussen deze landen. Is oprichter van het bureau AFIR. Is dat A4? A4. Ja. A4. Uh, Anna Veenstra Ideas Realization. werken inmiddels meer, uh, bijna twintig mensen. Veelal architecten uit Afghanistan en India. Waaronder diverse oud-studenten. Weet jij, Anne nog wat het moment was dat je dacht... Uh, in Kabul, hier wil ik wel werken, hier wil ik wel, hier wil ik wel iets bouwen? Um, nou, ik ben vrij uh, voorzichtig. Uh, vrij langzaam in het... Uh, uh, ik, ga, ik spring niet meteen ergens in. Dus ik was eerst, uh, de eerste keer dat ik in, uh, in Afghanistan kwam, heb ik gewoon rondgekeken. Um, ik vond het wel een fascinerende plek, uh, heel bijzonder. Um, om en ik... wat eigenlijk precies? Nou, het is het is, uh, er was op redelijk veel plekken op de wereld geweest, maar uh, Kabul en, en, en zeg maar, als je buiten Kabul komt, de landschappen, de, de mensen, de, het is, uh, het is lastig om uit te leggen over de radio, maar het, het, ik denk dat iets, uh, iets denk ik. Uh, vond ik fascinerend daar. Uh, en toen ik sprak met uh, de dien van de universiteit in, uh, in Kabul. Uh, toen had ik ook het gevoel van. Hé, hey, dit is ook een plek waar uh, ik echt iets kan. Uh, hoe noem je dat? Added value. He, de echte, uh -huh. uh, Bijdragen. Een bijdrage leveren aan een, een land. Wat het uh, ontzettend voor zijn kiezen heeft gehad. En, uh, en, en waar je dan. Uh, omdat je zelf in een ander wieg geboren bent. En een goede opleiding en, uh, en, en, en, en dat soort dingen. Uh, daar kun je een, uh, ja, echt een bijdrage uh, leveren. Dat is vrij idealistisch, is dat. Um, maar in mijn werk, uh, als we projecten doen... Uh, dan is het niet zeg maar vanuit een, een soort gevoel van medelijden. Of uh, die arme Afghanen, die moeten we een hand vasthouden en helpen en uh, uitleggen hoe het allemaal moet. Het is, het is samenwerken. Ja. Een van die projecten die je hebt gedaan... waarin eigenlijk heel goed samengebracht wordt wat jouw uh, idealen zijn... of wat de idealen zijn van, mm. de, van, van de mensen met wie je werkt... en waarin ook heel duidelijk wordt wat de Afghanen voor de kiezer krijgen... is het project Poor Man's House. Mm. Vertel eens wat dat is. Dat is eigenlijk een idee van een, uh, van een collega architect van mij, Rafi Samizai. En uh, we hadden bedacht dat uh, er is een, uh, een, een gezin uh, die het, zeg maar, in de tijd dat de Russen uh, Afghanistan, afhankelijk van wat je politiek gelooft, Afghanistan bevrijden of Afghanistan uh, uh, invasie. Mm -hmm. uh, toen is hun huis uh, kapot gegaan. Dat hebben ze toen met veel, veel moeite opgebouwd. In, in de tijd van de Mujahideen, uh, de, de, de burgeroorlog, uh, is dat weer, uh, <laughs> zeg maar, hebben ze weer een bom op hun dak gehad. En met de, de Taliban was het de derde keer dat een, een huis. Dus die mensen zijn een hele, hebben helemaal geen geld meer, helemaal niets meer. Mm. En toen hebben we gezegd, nou als architecten uh, zijn wij met uh, verschillende projecten bezig. Uh, kennen we verschillende aannemers. Uh, dus wij hebben toen uh, een gratis zeg maar, een ontwerp gemaakt... voor een, uh, een klein huisje voor hun... met tekeningen en het uitgezet uh, op de bouwplaats. Uh, en met de materialen van de aannemers... die zowel Ravi als, als ik uh, kenden... Uh, hebben we dat, uh, dat voor elkaar gekregen. Er is de... een nieuw huis opgebouwd voor deze mensen. Ja. Een huis. Ja. Maar het heeft ook een symbolische waarde... Nou, de, ik denk dat wat mooi is, is dat uh, uiteindelijk het bouwen zelf is gedaan door die familie en hun vrienden. Uh, he, dus dat samenwerken van dat als architect kun je uh, de tekeningen maken. En vanwege je contacten kun je bouwmaterialen, uh, zeg maar, uh, regelen. Ja. Uh, en, en dat zij het dan zelf bouwen en dat je, met wat supervisie en, en dat soort dingen. Dus dat is, ja, dat is, een, uh, dat is wel iets waar uh, daar zijn we wel trots op zijn. Uh, uh, daar komt alles in samen eigenlijk. Ja, maar op een grotere schaal bijvoorbeeld. Het, uh, er is een klein paleisje in het, uh, in het noorden van het land. Dat heet uh, uh, Bagh-e uh, We noemen het uh, BGN. Als, uh, <laughs> anders is het, uh, dat is een zo stuk eenvoudiger. Ja, ja. Een, zo'n mond vol. Maar in, uh, op die plek uh, hebben we in feite, zeg maar, zijn we begonnen. Het is een hele grote tuin, 300 bij 400 meter. En daar staat een klein paleisje in. Uh, dat komt uit uh, 1892. Dat was van een, uh, van een koning. Um, en de bedoeling van het ministerie van cultuur van Afghanistan... is dat dat een, uh, een etnografisch museum zou worden voor het noorden van het land... Um, en wij zijn begonnen met de uh, C. Dat is een, een uh, international heritage club uit Leiden uh, om te identificeren uh, hoe je dat project zou kunnen aanpakken. En dat betekent eigenlijk uh, daarheen gaan, uh, heel veel kopjes thee drinken en luisteren naar hoe de mensen zelf in de community uh, hoe die uh, die plek zien en de waarde daarvan en en, uh, uh, en dat je dat zeg maar als input gebruikt om te bepalen hoe je het project gaat aanpakken. Mm -hmm. Anders dan dat je een plan maakt uh, wat al helemaal uitgekoud is... dat je dan uh, naar Afghanistan toe gaat, dat je een hek eromheen zet... en dat je het uh, doet. Bottom-down uh, aanpak. Ja, dit is, dit is meer zeg maar een... Uh, je kunt het community-based uh, heritage uh, noemen... Yeah. waar we echt zeg maar, de lokale mensen en ook de kennis en de kunde... van, uh, van de timmermannen en de metselaars... Uh, en de historische bouwmaterialen uh, daar echt bij betrekken. Ja. En, en dus heb ik mij laten vertellen dat je uh, in de begroting voor, voor dit project... twee ossen had besteld. Ja. En die ossen zijn er ook gekomen. Hmm. En die ossen hadden een heel nadrukkelijke functie. Dat klopt, ja. Wat deden die ossen daar in die tuin? Uh, nou, het waren eigenlijk twee stieren. Uh, en die, uh, als, je een, uh, als je een muur bouwt... Een, een historische muur bouwt om die tuin. Uh, en een deel van die muur die, die stond nog en een deel van die muur was ingedonderd. Mm. Uh, dat is uh, die techniek dat heet Paxa. Dat is eigenlijk zeg maar uh, uh, verdichte. Uh, hoe noem je dat in het Nederlands? Uh, adobe Ja, wat uh, zou soort, Adobe nou uh, zijn? Een soort modder. Mest, uh, mengsel van mooi mest en aarde. Nee, het is ook klei en, en, en zand. Uh, maar het belangrijke is dat de lucht uh, het moet heel erg verdicht worden. Uh, moment... In klinken? Is dat een woord? Ja, Het verd... ja, verd... ja, zijn klink... leuk spelletjes ja, ja, Dat klinkt niet goed. Ik wil ook een keer met je scrabbelen. Maar. Ja, ja, dat is goed. Normaal gesproken doe ik dat met mijn vrouw eigenlijk. Maar... Ja, oh, nou ja, sorry hoor. Ik wil, ik wil nergens tussenkomen. Oké. Okay. Maar... Nee, die... Uh, uh, dus dus uh, om, om die modder te verdichten... Je kunt je voorstellen dat een grote stier... heeft een hele hoop kilogrammen uh, uh, op zijn hoef uh, staan... Dus als je die zeg maar, door dat natte modderveld laat lopen... Ja. wat je voorbereid hebt met water en met klei en met zand... en met, uh, uh, uh, dan verdicht dat heel goed. Ja. Uh, en dan is het mengsel wat je gebruikt om die muren te bouwen... Uh, dat gaat hartstikke lang mee. Dus dat project is... Uh, hey, 121 jaar geleden hebben ze die muren gebouwd... en de helft daarvan uh, staat er nog. Ja. Dus en jij hebt dat eigenlijk, dus, dus, dus je bestudeert zoiets dan, hoe, hoe dat dan werkt ja. met zo'n muur. Ja. Dan zie je dat die ossen daar een hele belangrijke, of die stieren daar een belangrijke functie in kunnen hebben. Ja. En dan breng je die stieren weer terug, ja. terug in het proces. Klopt. Ja. Uh, en zo zoek je elke keer uh, dicht bij de oorsprong, of bij de, bij de, ja, bij de basis eigenlijk. Van, van de bouw in Afghanistan, zoals, in, zoals ja. bij dit geval? Ja, ja wat, wij, wat wij proberen te doen is om uh, zeg maar de traditionele. Uh, kennis en de technieken. Uh, die uh, heel vaak nog aanwezig zijn. maar waar je iets langer moet zoeken. Uh, om dat uh, ook echt uh, te vinden. Uh, en dat te combineren met kennis en innovatie. Uh, die we zeg maar. die heden ten dagen beschikbaar is. Ja. Dus die, uh, voor, voor die stieren. Uh, uh, als, als de techniek. als dat het beste resultaat oplevert voor uh, het project, uh, dan doen we dat. Voor de CIE. En, en uh, uh, was het wel even een verrassing dat op de rekening stond... Uh, dat we twee stieren ja. tijdelijk uh, uh, ingeschakeld hadden. Uh, ja. Ja. Uh, Die overigens ook een jaar daarna weer vervangen moesten worden... omdat ze het helaas niet overleefd hebben. Hè? Ze, hebben uh, de wind, ze hebben de Afghaanse winter niet overleefd. Uh, daar ben ik niet van op de hoogte. Volgens mij hebben ze het wel overleefd. Maar... Nou, wij ja. hebben deze informatie gekregen. Oh, oké. Okay. Ja. Uh, maar ja, dat is triest. Maar toen zijn er nieuwe stieren gekomen. Ja. Ja. Uh, die. Uh, uh, wat wilde ik zeggen? Ja, je bent helemaal van je. Ja, apropos. En ja. je wist dat <laughs> niet van de tragische einde van de stieren. Dat is ook niet leuk. Ja. Uh, je, wou, je wou zeggen uh, dat je, dat je uh, dan, dan weer opnieuw. Uh, Zoiets ontdekt en. Ja, maar, maar ook, ook zeg maar de, de, hè, de moderne kennis en kunde uh, uh, die we hebben. Dus uh, we, we werken in, uh, op dit moment in uh, Zanskar. Uh, dat is waar de Indus Rivier en de, en de Zanskar-rivieren samenkomen op 3200 meter hoogte. Mm -hmm. uh, en het ontwerp <hijf> wat we daar gemaakt hebben, uh, moet je heel erg voorzichtig zijn in je. Uh, ontwerp, om goed te kijken uh, naar de zon. Uh, want passieve zonne-energie, als de zon je gebouw kan opwarmen... Uh, in combinatie met dubbele beglazing, wat ze normaal gesproken nooit doen daar... Uh, en nog een aantal andere zeg maar, technieken uh, die, uh, die op dit moment gewoon uh, bekend zijn... Uh, pas je eigenlijk innovatie toe in dat soort gebieden. En uiteindelijk zie je dat, of het nou in het midden van Afghanistan is... of het is in de bergen van uh, Nepal... Uh, uiteindelijk zullen mensen uh, een gebouw, uh, als ze dat gebruiken... en ze vinden dat een prettig gebouw en het is een comfortabel gebouw... en het gebouw werkt, mm -hmm. uh, dan is de kans dat dat lang meegaat, is groter. Ja. Dus dat is, dat is eigenlijk, hè, in plaats van te zeggen van alleen maar... Uh, conservatie en restauratie uh, op, op dezelfde manier doen... zoals we dat 200, 500 jaar geleden doen, uh, daar geloof ik niet zo in. Ik denk dat je de bouwmaterialen, hè, dus het, het toepassen van... Uh, uh, hoe neem ik dat in Nederlands? Lime. Uh, of, of in, in dat, uh, dat BGN hebben we bijvoorbeeld uh, gemalen as uh, toegepast... Ja. Wat heel erg goed is van, voor hoge vochtigheid in, in, in, in, de, in de muren. Um, he, dat, dat kun je doen, maar altijd denk ik in combinatie met wat we vandaag de dag weten. Ja. Je hebt een heel groot project gedaan, dat is het Nationaal Museum in Kabul. Hm. Uh, overigens, als je daar woont, zeg je geloof ik Kabul, hè? Of Kabul. Kabul, ja. Oh, okay. Of als er een bom afgaat, dan zeg je Kaboem. En dat dan wordt vaak gezegd. Over de Russische periode, dan is het Kabulski. <laughs> uh, je hebt daar het Nationaal Museum, de restauratie, begeleid. Dat was een, een waanzinnig project. Um, en dat was een langdurig project. En dat was ook een project met enorm veel haken en ogen. Wat was, wat was de bottleneck eigenlijk in, in dat hele project voor jou? Nou, ik denk dat uh, uh, wat belangrijk is, is in, in uh, een Nationaal Museum... Dat betekent dat iedereen meekijkt. Uh, iedereen heeft daar een mening over. Ja. Iedereen vindt daar iets van. Uh, en ook heel veel mensen willen daar uh, zeg maar mee geïdentificeerd worden. Wij zijn begonnen met, uh, met een meneer die heet uh, Rudolf uh, Munniken. Uh, en uh, dat ging op een gegeven moment tussen uh, in Nederland... Uh, waren er wat, uh, wat schermutselingen. En wij zijn op een gegeven moment gevraagd... of wij die klus aan het Nationaal Museum, of we dat... Uh, door wilde zetten. Mm. Dus met uh, de, diezelfde club uit, uh, uit Leiden, de CIE... Uh, hebben wij een soort faceringsstrategie uh, gemaakt... waar we nu in uh, stap 8 zitten. Dus in plaats van dat je in één keer zeg maar, een enorme uh, klus doet... wat heel veel geld kost en heel yeah. veel... hebben we gezegd, als we het nou langzaam doen... en dat ook de museummedewerkers erbij betrekken... dat we die als een... Uh, we zijn nu bezig met een tentoonstelling die heet 1000... Uh, uh, cities of Bacteria. Uh, vorig jaar hebben we een tentoonstelling gemaakt die heet uh, Afghan uh, uh, boeddhist uh -huh. uh, Of de boeddhisme of Afghanistan. Uh, en dan kun je dat uh, zelf doen en zelf ontwerpen en neerzetten en dat soort dingen. Maar wij hebben gezegd, uh, als, het, als het langzamer gaat... maar we kunnen de mensen van het Nationale Museum erbij betrekken... Uh, dat dan is, is jullie dat liever. Dan is dat li ons liever. Ja. En dat is hetzelfde als het, uh, zeg maar het BGM-project... of het project wat we nu in Zandskar doen... of een, uh, we zijn met een klein projectje bezig in, uh, in Nepal... waar we het altijd hebben over ownership. Mm -hmm. He, dus als mensen uh, voelen... Uh, dit is iets uh, waar wij zelf onderdeel van uitmaken... en ook letterlijk een bijdrage leveren aan het maken daarvan... Uh, dan geeft dat een, uh, een trots wat je, wat je alleen maar kan voelen. Ja. He, dat kun je niet... Uh, uh, zoals militairen, die proberen heel erg hard zeg maar, de, de hearts en de minds uh, te winnen. Om uh, aardig te zijn en snoepjes te geven en uh, weet ik veel wat. Maar uiteindelijk uh, gaat het om het gevoel... en gaat het om of de lokale mensen uh, je wel of niet vertrouwen. He, dus trust... Uh, is, is, is een uh, trust and ownership zijn heel erg belangrijk voor uh, wat wij noemen dan uh, uh, architectuur die hopelijk langer meegaat Ja, dus eigenlijk schets je nu een, een, een grote schisma aan de ene kant heb je het over de de, de, de militaire interventie, of de, dat noemen we nu geloof ik de, de, de politiebescherming. Uh, ja. <laughs> ja. um, waarin, waarin onder een vrij grote tijdsdruk een poging wordt gedaan... om, om met de Afghanen op één uh, lijn te komen, de, de zieltjes te winnen. En ja. er worden ook, daar horen ook bepaalde gebouwen bij die vrij snel neergezet worden. Hè? Bij, bij hulpprogramma's en dergelijke. Ja. Dat dus, vloekt uh... dus totaal met jouw opvatting? Ja. Dat klopt. Praat jij daar ook over? Met, met bijvoorbeeld uh, al die Nederlanders die daar zitten? Ja, of, zeker. Met de, of, of met de minister? Of, uh... Nou, niet, niet elke dag met de minister. Maar met, uh, met de ambassadeur uh, in kabel uh, van Vollenhover zat, zat daar toen. Die zit nu in, in Tokio. Uh, heb ik wel eens gevraagd... als je nou echt met je hand op je hart uh, moet zeggen... Je komt over tien jaar kom je terug in Oerenskan. Wat is er nou nog van over wat wij als Nederland BV gedaan hebben? Ja, beantwoord die vraag eens. Nou ja, hij is een diplomaat, dus hij uh, beantwoordt die vraag niet. Um, maar uh, wat je wel kan zeggen is dat het een heel lastige vraag is. En uiteindelijk denk ik dat je... Uh, uh, he, er zijn een aantal dingen. Uh, we, we geloven als land in een bepaald uh, aantal zaken... Uh, en als ze daarvan overtuigd zijn, dan uh, gaan we daarvoor. En dan doe je dat samen met andere NATO-landen en dat soort dingen. Um, maar voor, voor mijn gevoel... Um, Nederland is nou niet bepaald een land... wat heel erg goed is in, uh, in vechten in een Afghaanse woestijn. Um, dus als je heel eerlijk bent, moet je misschien nadenken over... Uh, of wij niet misschien beter met F-16's uh, kunnen vliegen... of dat we misschien beter zijn in een programma... Uh, wat bijvoorbeeld de Dutch Committee van Afghanistan... die zijn al jaren bezig, hartstikke goed, met, uh, met Afghaanse koeien... Uh, hygiëne en, en uh, Dus en jij melk. denkt, implementeer maar onze Hollandse kennis. En waar goede... we goed in zijn. Ja. Waar we goed in zijn. Wij zijn goed in water, heb ik altijd begrepen. Nou, er zijn, er zijn... Dus alles wat we ja, kijken ja, en wij in water goed, te maken. Wij zijn goed in onderwijs. Uh, wij zijn goed in design. Uh, er, zijn, er, zijn een, er zijn een hoop dingen waar we goed in zijn. Uh, maar om een provincie als Ulusgan uh, te doen. Ik weet niet of dat nou uh, ons uh, allerbeste... En we zijn ook niet gewend, dat is ook iets wat we volgens mij soms vergeten... Uh, we zijn ook niet gewend dat de mensen doodgaan als je vecht. Hè, dus Amerikanen of Britten uh, die zijn gewend om uh, af en toe uh, zeg maar een, een bodybag uh, terug te vliegen... En dan komt er zeg maar, een hele erebetoon met medailles en, dan, uh, en Ja, dat dan ben je voor, voor het vaderland uh, gevallen. Ja. Ja. En in Nederland uh, is, dat, is dat heel anders ontwikkeld. Wij hebben een andere psychie, we hebben andere uh, waarden en normen. Uh, en en dat, dat is iets wat we... Nou, uh, ja Eigenlijk zeg je nu met tamelijk veel woorden... dat, dat we gewoon te soft zijn voor Afghanistan. Uh, nou, ik denk dat dat niet het goede woord is. Maar ik... Ik denk wel dat het goed zou zijn om echt heel erg goed na te denken... over de lessons learned. Uh -huh. wat, wat, wat, wat was het idee van Afghanistan? Wat hebben we daar gedaan? Uh, en dan na Uruzgan hè, zijn we uh, met, met een soort politieproject bezig gegaan... in uh, Kunduz of All Places. Uh -huh. uh, hè, dus... Dat, dat, dat het een politieproject was, dat was natuurlijk ook... om de kou een beetje uit de lucht te halen. Omdat er al een enorme weerstand in de, op het politieke veld was... tegen het idee dat wij daar gingen vechten of iets wat daarop moest lijken. Ja, maar als je, als je iets wil doen... misschien moet je dan dat geld geven aan die Dutch Committee for Afghanistan. Of uh -huh. je geeft het aan UNICEF. Ja. Die dus met, jij uh, geeft wel antwoord op de vraag die jij eigenlijk aan de ambassadeur hebt gesteld. Als je over tien jaar terug gaat kijken naar Oerushkan... en wat wij daar gedaan hebben, dan zeg jij... Eigenlijk zeg jij, als ik je goed uh, uh, geciteer, van: wij hebben niet zoveel goed gedaan daar. Uh, dat wil ik niet zeggen, maar als je iets doet, als je het zou zien, zeg maar, we, we, we besteden hier zoveel energie aan en we besteden hier zoveel uh, geld aan. Uh -huh. uh, als je kijkt zeg maar, naar de efficiëntie van uh, als we onze eigen managementwoorden gebruiken de efficiëntie en de output op lange termijn... Uh, dan, dan is dat een heel lastig verhaal. Ja. Wat kan de rol van architectuur zijn in dit hele verhaal? In deze enorme verwoesting die er toch al ge gewoon aangericht wordt... menselijk en, en materieel in Afghanistan? Ja, nou, ik denk, ik denk dat uh, Afghanistan is in een periode... waar ze bezig zijn om hun... Uh, cultuur te herdefiniëren. Uh, Afghanistan wist in de jaren 30 uh, wie ze waren... waar ze voor stonden en, en wat ze wilden. Uh, dat was ook het geval in de jaren 60 uh, of 70. Uh, maar voor heel veel Afghanen is het nu echt de vraag van wie zijn wij? Uh, als jij bijvoorbeeld als Afghaan in uh, zeg maar Duitsland geboren bent... Uh, en je groeit daarop en je gaat naar een Duitse school. Uh, dan weet je wel dat je uit Afghanistan komt. Uh, maar als je bijvoorbeeld terug zou gaan om daar te gaan werken. Uh, dan zit je met een soort uh, conflict. Uh, of hoeveel, hoeveel ben je nu Duits en hoeveel ben je nu Afghan? Ja, ja. dus, uh, en voor Afghanistan, de cijfers zijn enorm. Hè? Er zijn 8 miljoen uh, Afghanen. Uh, in alle jaar zijn uh, vertrokken uit Afghanistan. En er zijn volgens mij, weet ik niet precies... maar volgens mij zijn er vijf en een half teruggekeerd. Uh, en die hebben allemaal andere cultuur gezien. Die zijn naar Iran geweest, die zijn naar, uh, naar Pakistan geweest... India, uh, Amerika, uh, Europa. Uh, he, dus die zijn echt bezig om uh, de Afghaanse cultuur... Uh, heden ten dagen, om die te herdefiniëren. En architectuur uh, is een reflectie... Van cultuur. Uh -huh. uh, dus met de Afghaanse leraren. Uh, in, in het lesgeven en. het, uh, het, het uh, herschrijven van het uh, curriculum. Dat, dat 40 jaar oud was. dat, ja. <laughs> dat yeah. had wel een update uh, nodig. Uh, uh, hebben we ook vrij ambitieus en misschien uh, te idealistisch. Uh, gezegd dat. Uh, architectuur is een van de belangrijke. Uh, graadmeters over hoe een land uh, zichzelf ziet. He, in gebouwen kun je zien uh, uh, wat, wat mensen willen, wat mensen vinden. Het is een reflectie uh, uh, daarvan. En dat is ook een probleem voor uh, zeg maar als je uh, uh, heel snel... Uh, allemaal hulpprojecten uit de grond stampt. Uh, en ik heb wel eens gezegd dat uh, wat wij doen met ons team... in Afghanistan of in Nepal of in India... Is dat we uh, iets neerzetten uh, op de manier waarop je het ook in je eigen land zou doen. En dan is het dus uh, bedoeld om, om te blijven staan. Ja. En niet heel snel uh, weer, weer gerecycled te worden of afgevoerd te worden. Ja. Het moet blijven staan. En dat is dus ook. Daar gaat ook een symbolische uh, waarde van uit. Dat je echt ja. een land aan het heropbouwen bent. Ja. Ja, plus, plus dat je als, als architect... Uh, we hebben allemaal uh, sterrenarchitecten nu, zoals Norman Foster en Zaha Diet. En in Nederland hebben we ons, uh, onze eigen Rem Koolhaas uh, Volgens mij nou, heb jij nog voor hem, voor hem of met hem gewerkt? Nee, ik werkte voor William Olsop. Ja? En in, uh, in Almere werkten we onder het masterplan van, uh, van, van Koolhaas. Rem Koolhaas. Ja. Dat zijn, dat zijn de ster-architecten van dit moment. Dat ja. zijn de. Nou, er zijn er wel meer, maar, maar ja. uh, dit zijn er uh, een paar. Uh, terwijl ik eigenlijk geloof, uh, en misschien omdat ik voor een, een, een vrij beroemde architect gewerkt heb, uh, dat het volgens mij gaat het niet zozeer gaat om, uh, laten we zeggen, me, myself en I. Mm -hmm. uh, als je een gebouw ontwerpt en daar je best in doet, dan is dat, is dat niet jouw gebouw. Dat gebouw, als het goed is, uh, is van de gebruikers. En dat klinkt heel logisch, maar als je luistert naar de taal van sommige architecten, die hebben het echt over mijn gebouw. Mm -hmm. he, dat is zeg maar zoals uh, Le Corbusier in, uh, in Chandigarh, toen de, de nieuwe hoofdstad van uh, Punjab had gebouwd. Uh, ging hij de, de vrouwen zeggen dat ze de wassen binnen moesten hangen. Omdat Want het de, de lijnen... De, het, was, het was een conflict met zijn kleurenschema. Ja. Nou, dat is... Uh, Dit soort voorbeelden hoor je heel veel hè, ja. in de architectuur. Dat is en dat mij, vind en jij, dan is het op hol geslagen. Nou, dat is gewoon... Uh, dan, dan, dan, dan kun je eigenlijk zeggen dat je uh, de ultieme opdrachtgever... dat is de mensheid, uh, dat je dat niet helemaal hebt begrepen. Want de mens heeft altijd... Uh, ruimte nodig voor zijn of haar eigen interpretatie. Ja. Dat is niet een klinische uh, uh, uh, uh, exercitie. Daar moet, dat moet leven. Nou, daar wil ik nog wel even over doorpraten zo. Maar jij, ja. jij hebt ons geattendeerd op muziek, die wil ik graag laten horen. Ahmed Saher, En jij zei erachteraan, dat is eigenlijk de Afghaanse Elvis. Ja, klopt. Is ja. dat de, uh, Elf, de Afghaanse Elvis met de bijbehorende heupbewegingen? Of, uh... ja, ja, hij is een behoorlijke swinger uh, en ja. een behoorlijke uh, extroverte persoon. Ja, dit is ook een rol in Afghanistan. Veel vrouwelijke aanbidders. Dus, uh... Nou goed, we zitten er helemaal klaar voor. We gaan luisteren. Luisteren. راست کمی رو به نوایی کنم دلت میخواد برور من جامع دو دستت باشد وقت دو پریاد میزنی من به صدایی کنم به صدایی کنم عشت میکنم حسنم عزیز خود خواه من نتبار که جدا شود راه تو راه من میکنم خستم عزیز خود آقه من نقذار میتغاست شد و راه تو راه من Ik moet een kasten, aziërs uitgaan van, niks dat ik je daar schaaf, door het و می ناشی نایی کنم و پشت سر به اتنایی کنم دلم می خواد دلگار سایش توی قلبم باشه همیشا باشه دستم و خواهی جدایی کنم, کنم اسم کنم خستم عزیز خود خواهی من نکسار که جدا شود راهی دو راهی من ja, en uh, dit is dit is Afghaanse muziek. Uh, de Afghaanse Elvis Zaher. Uh, een, een uh, man die een tijdje in India heeft gezeten... en toen een aantal instrumenten mee heeft genomen uh, terug naar Afghanistan. Dat heb jij me net tijdens de muziek verteld. Uh, Anne Veenstra, architect, uh, woonachtig onder andere te Kabul, uh, Afghanistan. En daar ook werkzaam, uh, gebouwen makend en ontwerpend enzovoort. Uh, en, en toen zei je, ja, dat is eigenlijk een heel een grappig verhaal... hoe alles samenkomt, ook in die muziek. Mm, uh, ja. uh, hoe, ja. hoe, hoe werkt dat precies? Nou, dat, dat, uh, hij, hij studeerde in Delhi. Dat is, uh, we hebben het nu over uh, meer dan 40 jaar geleden. Uh, en hij, de bedoeling was dat hij dokter zou worden. Uh, maar hij vond muziek zo leuk dat hij uh, uh, veel afleiding had en veel muziek maakte met, uh, uh, met zijn Indiaanse uh, collega's. En hij heeft toen zeg maar. Een aantal van dat soort muziekinstrumenten heeft hij geïntroduceerd in de Afghaanse muziek. De gitaar, trompet. Gitaar, trompet. Uh, en, en nu is die uh, of, of uh, nu, nu wordt dat beschouwd uh, in Afghanistan als een klassieker. Ja. He, dus iets wat destijds een vernieuwing was. Uh, dat is dus, wie weet? Uh, misschien uh, de, de gebouwen die passieve zonne-energie hebben. Over 40 jaar uh, worden die ook gebouwd als een uh, klassieke architectuur. Ja, en, en de dubbele beglazing. En de dubbele beglazing, ja. We hebben de eerste gebouwen in Afghanistan neergezet met dubbele beglazing. Hoe werd erop gereageerd? Uh, fantastisch. Uh, qua, qua, zeg maar, verscheidenheid in reacties. Uh, dus die... Uh, de, de, de man die de glas, uh, die, die, die weigerde, die zei van... Uh, ik ga niet nog een stuk glas, uh, want er zit al glas in. Ja. En waarom zou ik daar nog een stuk glas <laughs> uh, in zetten? En de timmerman die een groter stuk uh, hout moest gebruiken... zodat je de ruimte hebt voor uh, een stukje glas... en dan vier centimeter lucht en dan nog een stukje glas. Want anders werkt het niet. Ja, ja die zei, uh, uh, is dat echt nodig, een, een groter stuk hout... Uh, uh, dus, dus veel vraagtekens en veel frons in de wenkbrauwen. Uh, maar op het moment uh, dat je het uitlegt... en op het moment dat je een, uh, een, een mini-versie daarvan bouwt... om het temperatuurverschil uh, te laten zien... dan vinden ze dat fantastisch. En dan, en dan zie je ook, dan voelen ze... dat ze, dat ze ook letterlijk iets leren. Ja. Um, en op het moment dat je dat zelf doet, met je eigen handen... en je voelt het en je merkt dat dat werkt... en dat gebouw, als dat klaar is... is het meest comfortabele gebouw van het hele dorp. Uh, en dus ook de plek waar ze hun vergaderingen houden. Um, dan zeggen ze met brede schouders van... Uh, ik heb hier aan meegewerkt. Ja. En uh, dat, dat is iets en heel moois. En eigenlijk noois. is dat precies wat je, wat je, wat je beoogt, wat je wil. Dat proberen we, ja. Dat gebouwen van iedereen worden. Dat proberen we. Ja. Ja. Er komt een reactie binnen van Marit Schaafsma. Zij schrijft: de beste Anne, wat geweldig wat je doet. Zo bijzonder om op de weg naar huis opeens te horen dat jij in kunststof zit. De stoere tennisser en surfer van destijds. <laughs> oh jee, dit is een vriendinnetje van vroeger. Ja. Is gewoon een wereldverbeteraar geworden. Fantastisch. Er stond een heel mooi artikel over je in de Volkswagen Magazine. En deze radiouitzending bevestigt alleen maar: Je doet iets heel bijzonders. Marit Schaafsma. Ja, dat is lang geleden. Ja, leuk. Ken je die nog van de plank of de tennisbaan? Uh, meer van de tennisbaan dan van de plank. <laughs> ja. ja? Ja. Nee, ik heb, ik heb vroeger veel getennist. En, uh, en, en Marit en ik zaten samen op het uh, Predinius Gymnasium in, uh, in Groningen. Jij en... bent groot geworden in Fries, in Fries het dorp Fries. Dat ja, klopt, ja. En het dorp Fries is volgens mij tussen Drenthe... Het is Drenthe, hè? Fries. Ja, het is Noord-Drenthe. -Noord ja, ja. ja. ja. En ergens tussen de, de gymnasiumbanken en de tennisbaan uh, werd het iets moois tussen ons. Oh, er is ook echt is ook iets heel moois gebeurd. Ja, nou ja, uh, ben je eigenlijk heel erg veranderd? Uh. In, ja, gewoon een puberliefde. Ja. Mag je het? Ja? Ja. Ik weet niet of Marit hiermee eens is. <laughs> maar ze mag natuurlijk uh, vrij blijven, blijven mailen. Maar, uh, ben je heel erg veranderd eigenlijk? Want zij beschrijft eigenlijk dat je van een tennisser en een surfer. Dus dat klinkt altijd al. Een beetje beachboy-achtig natuurlijk, ja. dat je een wereldverbeteraar bent geworden. Is dat ook inderdaad het proces wat zich plaats heeft uh, gegrepen in jou? Oh, dat, uh, dat weet ik niet. Maar ik geloof wel dat uh, het helpt in mijn huidige werk uh, dat, dat ik niet uh, verlegen ben voor fysieke inspanning. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, uh, als we dat een project wat we gedaan hebben in de waghan Corridor. Dat is uh, een, eigenlijk een soort uh, puntje wat uitsteekt... of, of, een, of een, uh, een staart wat uitsteekt in Noordoost-Afghanistan... Ten, uh, ten noorden is Tajikistan, ten zuiden is Pakistan... en, ja. en aan, de, aan de oostkant zit het uh, tegen China aan. Dat is ooit gemaakt als een bufferzone tussen uh, zeg maar de tsaren tsare Rusland... en uh, het, het uh, koloniale Engeland of Hindustan uh, op dat moment. Ja. Ze dachten dat het geen goed idee is dat ze een grens zouden hebben. Um, en dat is toen Afghanistan geworden. Maar om van de hoofdstad van, uh, van, van uh, Badakhshan... Dat heet uh, Faizabad. En dat wordt door veel Afghanen gezien als de middle of nowhere. Vandaar naar dat project is 16 uur rijden. Uh, over allemaal uh, hele uh, spannende wegen. Uh, en dat is op uh, meer dan drie kilometer hoogte. En de eerste keer dat ik heen ging, uh, was ik slecht voorbereid. En, uh, uh, ik eet normaal gesproken vrij veel uh, groente en fruit. Uh, en daar is het. Uh, het ontbijt is zeg maar aardappel, uien en. Uh, en brood. En de lunch is uh, brood uh, aardappel uien en aardappel. En s'avonds <laughs> krijg je een soep van. Uh, van dezelfde drie ingrediënten. Dus ik had echt zeg maar. Uh, geen scheurbuik, maar wel. Uh, Mijn tanden begonnen echt uh, zeer te doen na een week. En toen we na tien dagen die. die gaan corridor uitkwamen. toen. Uh, uh, ja, dan hebben we al een paar appels en, uh, en, en peren heb ik gegeten. Maar dat, dat betekent dat je hè, als architect niet alleen maar op bureau zit... en dingen tekent, en, uh, maar dat voor mijn gevoel... Uh, als architect is het ontzettend belangrijk... om ook heel veel op de bouwplaats te zijn. Ja. En uh, natuurlijk omdat je minder goede aannemers hebt... In, uh, in het deel van de wereld waar ik werk, minder georganiseerd... En daar is geen bond van, uh, van Nepalese aannemers of, uh, of dat soort dingen. Uh, uh, is de kans uh, dat je als architect, uh, als, je dat, als je dat wil... Uh, om echt een goed resultaat neer te zetten... Uh, op de bouwplaats te zijn. Maar dat betekent wel uh, dat dat behoorlijk fysieke inspanningen zijn. Ja, ja. En soms... Uh, uh, als je een project op, op, op 3000 meter hoogte zit... en je wil een paar foto's nemen van, uh, van wat grotere hoogte... Ja, dan, uh, dan klim je drie uur omhoog en dan zit je op vier kilometer. En dan kun je een mooie, mooie, mooie foto van je project maken. Maar ja. dat is wel uh, vrij uh, Het klinkt toch wel heel anders dan bijvoorbeeld een, een, een leuke maar... baan... Op, een, op het bureau van Rem Koolhaas. Uh, ja, dat is wel een beetje anders, ja. ja klopt. Je hebt de afgelopen negen jaar heel intensief gewerkt in Kabul, Afghanistan. Je hebt daar die paar projecten onder je hoede gedaan. Sommige zijn nog niet afgerond, er zijn weer nieuwe plannen enzovoort. Maar langzaam maar zeker ben je ook een beetje uitgewaaid naar Nepal... waar we het al over hadden, hè? en naar ja. de Delhi natuurlijk. Ja. Hiermee, uh, kondig je eigenlijk hiermee aan dat je langzaam maar zeker weggaat uit Kabul? want het is niet leuker aan het worden daar. Nee, het gaat helaas niet de goede kant op met, uh, met Afghanistan. En meeste mensen zeggen dat het te maken heeft met uh, dat de Amerikanen weggaan. 2014. En dat is het, uh, het grote nieuws. Ik... Uh, ja, ik heb daar een iets andere mening over. Dat is misschien niet uh, voor deze uitzending, omdat dat niet zo heel veel met kunst te maken heeft. Uh, uh, maar nou, volgens dan mij wordt is... gewoon onder het kopje media. Dat doen we namelijk ook. Nee, Oké. Okay. <laughs> nou, vol, nou het is, volgens mij is het iets uh, gecompliceerder dan uh, Amerikanen gaan weg, dus het wordt onveilig en de Taliban neemt. Dat is zo simpel. Uh, Afghanen hebben vijf jaar lang de Taliban meegemaakt en die willen absoluut niet dat de Taliban, zoals het destijds was, terugkomt dat wij als uh, Westerse wereld, uh, dan zeg ik er toch wat over... dat we als Westerse wereld uh, onszelf redelijk voor de gek hebben gehouden... Uh, met een zeer conservatief land, wat Afghanistan is... en dat we allemaal wilden dat het uh, hè, met een beetje parlement en een beetje democratie... dat het allemaal uh, heel snel, heel hard de goede kant op ging. Ja. Dat het, zeg maar, verwesterd zou worden... Ja, dat is gewoon een hele rare uh, gedachtekronkel. Dat is een uh, illusie gebleken. Maar wat is de rol van Anne Veenstra in dit, hele, in dit hele spel? Ga jij dan je langzaam maar zeker terugtrekken? Of zeg jij van, ik nou, blijf juist? Of? Nou, toen, toen, ik, uh, uh, toen ik A4 opzette... Uh, dat had ik gedaan trouwens in Amsterdam. Uh, en ik had een project hier in, in Nederland en een in België... Uh, en toen ben ik toch heb ik besloten om, om naar, naar Afghanistan te gaan. Omdat ik het gevoel had dat ik daar uh, een groter verschil kon maken. Uh, dus, dus dat is vrij, uh, vrij idealistisch. Um, maar ik denk dat... Um, uh, het is mijn, nooit mijn idee geweest om voor de rest van mijn leven in Afghanistan te zijn... Uh, de manier waarop ik het bureau heb opgezet met zeg maar landschaparchitecten, met uh, biodiversity-specialisten, met een, uh, met een uh, uh, kunstenaars, verschillende disciplines, niet alleen maar architecten, ook uh, uh, uh, mensen die uh, veel meer zeg maar richting de bouwplaats, voor manachtige uh, uh, uh, personen en karakters... Uh, dat heb ik op die manier opgezet dat ze uiteindelijk, uh, en dat zijn de Afghaanse architecten, uh, de toko kunnen doorzetten. Het heet nu ook uh, Nieuw A4. Uh, en, en ik ben zeg maar een soort adviseur uh, op uh, geworden. En de, en de Afghaanse medewerkers, uh, die gaan het bureau continueren? Ja. Ja. En jij trekt jij trek je dus gewoon langzaam maar zeker terug? Nou, ik, ik, uh, ik ben meer in, uh, in India en ook meer in, in Nepal. Uh, af en toe uh, ben ik nog wel in, uh, in Afghanistan. Uh, we zijn uh, UNICEF, uh, daar hebben we vijf maternity waiting homes uh, meegemaakt. Het zijn een soort kraamklinieken. Is dat een, komt dat een beetje in de buurt? Mm, ja, het, het, is, het is meer uh, homie. Het is meer zeg maar. Uh... Huizen. Je hebt zeg maar de woord. De woord is echt waar de baby's geboren worden. En dan het probleem van de sterftes van vrouwen en baby's... zat dan voornamelijk in de voor- en de nazorg. Ja. Dus het is echt eigenlijk maar een huis met een redelijk huiselijke omgeving. Dus ook niet allemaal wit en klinisch ziekenhuisachtig. Waar vrouwen, als er complicaties zijn voor de geboorte... Uh, een paar weken daar kunnen, kunnen logeren. Ja, ja. uh, en ook als met, met een keizersnee dat ze daar kunnen herstellen. Want nu is het zo uh, als ze een keizersnee hebben... dan is het de volgende dag uh, hup, naar de, huis, de, de en, kliniek uh, uit, naar huis toe. Uh, terwijl, en kijken wat, wat, wat het infectie, uh, wanneer ja. de infectie, uh, infectie zich meldt. Ja. Dus dat Unicef had een jaar lang onderzoek gedaan... en die hebben gevraagd of wij uh, vijf uh, uh, maternity waiting homes uh, wilden ontwerpen... Um, en op dit moment uh, zijn we aan het praten over nog vier uh, anderen. Um, die tentoonstelling zit er aan te komen in het Nationaal Museum. Ja. Uh, met de CIE uh, hebben we net uh, uh, overeengekomen dat we in uh, 2013... een aantal maanden gaan werken aan dat, uh, aan dat GOLM, in, in dat project het BGN... Ja. Uh, dus er zijn, er zijn allemaal dingen gaande nog. Waardoor jij, ik, ik, ik ga nu even ja. ik, ik, zet, ik zet de daling nu in. Oké, okay, ja. Want we zitten op 100 meter nu boven de grond. Maar we ja, moeten mee. nu elk moment kunnen gaan landen. Dus ik hoop dat je je seatbelt aandoet. Want jij blijft voorlopig nog wel daar. Je hebt daar nog bemoeienis. Dat is eigenlijk. Uh, ja, ik vind het spannend wat je daar allemaal doet. Uh, vind je het zelf eigenlijk ook spannend? Nou, ik, uh, ik, ben, ik ben redelijk nuchter. Uh, maar ik merk wel dat als je uh, op, een, op een gemiddelde receptie... met uh, vijf mensen aan het praten bent en iedereen zegt wat ze doen en waar ze werken... Uh, dat mensen daar wel redelijk van opkijken, ja. ja. Maar ik, ik... zegt hij ook weer zo'n hele onderkoelde toon. Hè? Ja. Min 10 graden zegt hij dit. <laughs> ik vind het heel bijzonder wat je doet. En ik denk onze luisteraars overigens ook. Dankjewel, Anne Veenstra dat je hier was. We hebben zo meteen na ons Margreet Rijntjes, die in twee dingen gaat praten met Bidjan Moushavar... over de presidentsverkiezingen in Iran vanmorgen. Wat ga je op je tegel schrijven? Je hebt 15 seconden, dus ik moet je echt nu... Two cultures, no more than one. Twee culturen weten meer, meer dan één. Hè? Zal is... ik het in het Nederlands doen? Nou, maar hier, ja. Ja, nee, je mag best toekultjes, maar het mag ook in het Engels, vind ik. Oké. Okay. Dank je wel. Ja, dank je wel.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 ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check ABU.nl. Dit is Radio 1.